De politie onderzoekt hoe de twee auto's... op dezelfde rijbaan terecht zijn gekomen. De NASA heeft een raketlancering uitgesteld... vanwege de tropische storm Isaac. De lancering stond voor vandaag gepland, maar is uitgesteld tot donderdag. De tropische storm Isaac komt naar verwachting vandaag aan in Florida... en groeit waarschijnlijk uit tot een orkaan. Daarom is ook de Republikeinse Partijconventie in Florida uitgesteld. Die wordt niet morgen, maar dinsdag gehouden... Op die conventie wordt Mitt Romney formeel genomineerd... als presidentskandidaat. Groot-Brittannië valt toch niet de ambassade van Ecuador in Londen binnen. In die ambassade zit Wikileaks-voorman Julian Assange. En Groot-Brittannië dreigde hem te arresteren... om hem mogelijk uit te leveren aan Zweden. Dat dreigement is nu ingetrokken, zegt president Correa van Ecuador. Hij zou door de Britse autoriteiten zijn geïnformeerd... dat er geen plannen zijn om de ambassade binnen te gaan. In een voorstad van de Syrische hoofdstad Damascus... zijn meer dan 200 lijken gevonden. Dat meldt het gewapend verzet tegen president Assad. Volgens de activisten zijn het vooral jonge mannen en enkele vrouwen... die van dichtbij waren doodgeschoten. De voorstad van Damascus werd vrijdag heroverd door het leger van Syrië. Het weer, vanochtend steeds meer buien en kans op onweer. Pas tegen de avond wordt het droger vanuit het noordwesten. Het wordt vandaag zo'n 19 graden. Morgen droog en veel ruimte voor de zon. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS journaal. Goedemorgen. Welkom bij lekker weg in eigen land. Vanaf 1 september negen dagen kampeerspektakel tijdens Dordrecht Open. Het kampierevenement van het jaar met gratis parkeren en gratis entree. Diverse merken tonen nieuwste modellen caravans en campers. Voor meer informatie surf naar www.dordrechtopen.nl of bel 078 81 8.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 de onvoltooid verleden tijd. Matthijs ja, Deen en Michal Citroen. Goedemorgen, welkom bij OVT. We gaan vandaag door met onze driedelige serie... over de bronnen van de Amerikaanse politieke strijdpunten... en de rol van de president hierin. Vorige week keken we met Amerikanisten Eduard van der Beeld en Maarten van Rossum... naar de invloed van de man die het presidentschap uitvond, George Washington... Vandaag kijken we naar de thema's die de Amerikanen tot op de dag van vandaag... tot in de huidige verkiezingsstrijd tot op het bot verdelen. En dat is een verhaal van hoe twee gezworen vrienden tot bittere vijanden werden. Namelijk John Adams en Thomas Jefferson. De tweede en de derde president van de Verenigde Staten. Zij voerden wat velen nu nog beschouwen als de vuilste verkiezingsstrijd ooit. Voormalig Amerika-correspondent en buitenland columnist van de Volkskrant Paul Bril... en Americanist Eduard van de Beeld zijn hiertoe te gast. Maar dat is niet alles wat we doen. In de tweede uur bellen we met wijnpublicist Erik Souter... over de woede van Burgondische wijnboeren... over het feit dat een van hun meest prestigieuze chateaus... is gekocht door een Chinese gokmagnaat. We praten met schrijver Jan van der Mast over het leven van Gerrit Keizer, Een Friese 19 e eeuwer die niet groter werd dan 96 centimeter... en die deze kleine handicap te gelden maakte... door als variétéartiest op te treden en te prediken zelfs. We sluiten af... Dan om nu of half twaalf met het tweede deel van De Ziekte, de homofilie. Een spoor terug over de manier waarop Nederland in het verleden is omgegaan met homoseksuelen. Vandaag over de pogingen om veroordeelde homoseksuelen te genezen... waarbij het middel van castratie niet werd geschuwd. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. Maar laten we voordat alles hier begint even luisteren. Small step for man... One giant leap for me. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. Ja, we konden het fragment eigenlijk niet eerder afsluiten voordat we ook het piepje hadden gehoord. Want iedereen die de Apollo heeft gevolgd, die zit altijd te wachten op het piepje. Neil Armstrong, de man die in juli 1969 deze woorden sprak, die u zo net hoorde, is overleden. Hij was 82. U hoorde natuurlijk zijn befaamde verspreking. It's a small step for man, but a giant leap for mankind. Wat zoiets betekent als uh, het is een kleine stap voor de mens maar een grote sprong voor de mensheid. Wat in feite hij later ook heeft toegegeven dat eigenlijk een verspreking was... want het had moeten zijn, een man. Maar je hoort hem daarna ook datgene wat hij ziet op de maan... vergelijken met de high desert van de United States. Dus in feite zegt hij, het is hier heel mooi, het is hier net de Verenigde Staten. We bellen even met Rudolf Spoor, in de tijdregisseur van de Vele Uren Televisie... die de Nederlandse omroep aan Apollo-vlucht weide. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, dacht u toen u het nieuws hoorde? Ja, nu is er echt iets voorbij. Nu is er een tijdperk voorbij. Nou, je schrikt wel, omdat het, uh, ik heb daar zoveel mee te maken gehad. Om ook verschillende keren ontmoet, brieven ontvangen. Natuurlijk uh, heel nauw betrokken geweest als televisiemaker met alle bezoeken aan de Verenigde uh, Staten. Naar Houston, Mission Control, uh, Kaap Kennedy enzovoort. Uh, de, de bezoeken meegemaakt ook van de drie astronauten aan Nederland. toen we in de rondvaartboot in Amsterdam door de grachten gingen met televisiecamera's, waar geen scherphuis toen nog het verslaggever was. Ja. Ineens in een flits komt dat weer allemaal terug. Ja, dat, dat is... In feite overziet u eigenlijk uzel, u, uw eigen leven ook. Maar ja, wat ik ook bedoel is... is het ook eigenlijk een symbool dat er iets voorbij is in de Verenigde Staten... die, die leidende rol in de ruimte... Ja, uh, we weten allemaal dat de laatste speciale vluchten zijn geweest. Het is natuurlijk een geweldige wedloop geweest tussen de Russen en de Amerikanen in de tijd van president Kennedy. En ik denk ook dat door die race het allemaal zo versneld is gegaan dat we uh, in een aantal jaren, binnen tien jaar, uh, de eerste Apollo 11 met uh, Armstrong. Buzz Aldrin en Mike Collins. Uh, goed, hij bleef dan wel rondcirkelen boven de maan. Maar drie mensen naar de maan, gingen waarvan Neil Armstrong de eerste was die in de historie daar uh, de maan betrad. Ja. U hebt hem ontmoet, begrijp ik? Uh, ik heb verschillende keren ontmoet, ja. En hoe kwam hij op u over? Uh, uh, uh, uh, um, teruggetrokken, rustig. Het is ook eigenlijk, eh, maar wel heel open en ook in de details en de vragen. En zeker ook in de periode dat Henk Terlinge natuurlijk de presentatie deed. We hebben hem mm. ook samen toen ontmoet, ook in Amsterdam en in Houston. En eh, ja, ook bereid om te helpen met ideeën en gegevens eh, die wij dankbaar hebben gebruikt natuurlijk in onze uitzendingen. Meneer Spoor, u bent televisieregisseur. Um, u kunt dat vast wel verklappen. Het lijkt natuurlijk alsof die Armstrong daar op de maan land en denkt, goh ik, ik, ik heb iets heel moois bedacht, a Small Step for a Man, Giant Leap enzovoort. Maar dat zal toch van tevoren allemaal geregisseerd zijn? Nou als u de vluchtboeken ziet die ik hier nog thuis heb, maar dan echt de vluchtboeken, dus, dus niet de persmappen, dan zie je eigenlijk hoe het fantastisch en tot in de perfectie allemaal geregeld is. Maar... Het was natuurlijk wel de allereerste keer dat zo'n vlucht gemaakt werd. Maar die zin is dus van tevoren in Houston bedacht? Of uh, uh... Daar is nooit eigenlijk een antwoord op gekregen, gekomen. En ook eigenlijk in de boeken die ik uh, van Armstrong zelf heb, die hij geschreven heeft... Nee, heeft hij altijd eigenlijk uh, toch gezegd dat dat een, een, een, een soort zo, ja, spontane reactie is geweest. Misschien heeft hij het natuurlijk wel voor zichzelf heeft hij dat gehouden. Uh, en als u het goed vindt, in de korte tijd die ik in feite nu heb... Uh, is het is uh, wat het natuurlijk heel triest is geweest van deze vlucht... dat er nooit een foto gemaakt is van de eerste mens op de maan. Elke foto die we zien is altijd van de tweede mens plus all in. Hij had namelijk de Hasselblad-camera, die was bevestigd op zijn borstkas. Ja. Armstrong had hem niet. Dus dat is natuurlijk intens triest geweest, uh, ook voor Armstrong zelf... dat er nooit een foto is gemaakt... Van, van de eerste mensen op de maan. Dus elke keer als we een foto daar zien, is het altijd Buzz Aldrin. Ja, maar het, maar het is ook wel heel tekenend over hoe Buzz Aldrin is... en hoe Neil Armstrong was. Buzz Aldrin is sowieso iemand die het minder problemen mee heeft... om um, in het spotlicht te staan. Klopt. Buitengewoon verlegen zou je kunnen zeggen... hij heeft zich altijd teruggetrokken in de anonimiteit... Terwijl Bus Older in de tweede mens op de maan, ja, uh, is uh, eigenlijk een soort tegenovergestelde. En als we even teruggaan naar de eerste mensen die uh, gelanceerd werd, Juryke Kegarin in Rusland. Was natuurlijk ook ja uh, veel meer naar treden, uh, uh, Persconferentie, een soort symbool van Rusland. van uh, de juiste man die daar uh, ook over de hele wereld heel anders overkwam. In een contrast, eigenlijk zoals Armstrong, wat een echte testvlieger was. Hij heeft uh, 78 testvluchten gemaakt. In allerlei projecten zat hij is later ook weer doorgegaan met de hele vliegtuigbouw en techniek in Amerika op de Universiteit van Cincinnati. Uh, hij, ja, met andere woorden, uh, hij is opgeleid. Hij is naar de maan gegaan. Hij heeft er rondgelopen. Teruggekomen, zijn werk gedaan en het volgende project. Ja, precies. Dus wat dat betreft: die, die, het ontbreken van die foto. en het feit dat hij niet uh, um, zo ontzettend naar voren trad. Het is ook gewoon een eigen keuze. Dat is toch eigenlijk ook helemaal niet tragisch. Dat is gewoon zoals de man was. Ja, maar het is toch wel uh, bijzonder als je... voor Kijk, uh, Hillary, die ooit op de Mount Everest stond als eerste... is natuurlijk wel fijn dat daar een foto van is. Ja, ja. spreken, Ik geef nu even zomaar een voorbeeld. Uh, zo kunnen we doorgaan, dat was met Lindbergh, dat waren alle anderen natuurlijk. En ik bedoel, als je nou in de hele geschiedenis van de mensheid... zoals we nu elkaar spreken door de telefoon... Uh, en je gaat terugkijken in al die eeuwen... waar mensen altijd naar de maan hebben kunnen kijken... en in die periode dat wij hier nu zijn, dat we dat moment hebben meegemaakt. Een mens die op een andere planeet gaat lopen, althans zo, dat zijn mijn eigen gevoelens. Dus heb ik altijd bijzonder uh, uh, ja, uh, iets heel bijzonders gevonden. Nou ja, uh, van de ene bevoorrechte mens tot de ander. Heel vriendelijk bedankt voor uw verhaal vanmorgen. Tot u die succes met uitzending. Ja, dankjewel hoor. Goedemorgen. Dag. Ja, we gaan door uh, met een, uh, een muziekstuk dat bekend staat als de bekende Nederlandse opera, De Triomferende Min gecomponeerd naar aanleiding van de vrede van Nijmegen... waarmee de oorlog met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen werd afgerond. Eigenlijk dus om te vieren dat het rampjaar 1672... niet zo rampzalig was uitgepakt als het raadeloze volk had gevreesd. U hoort een stukje opluchting. Camera Trajktina voert deze triomferende min, deze prachtige muziek, volgende week dinsdag en woensdag uit op het Nicolai Kerk in Utrecht op het Festival van de Oude Muziek. Het is een opera waarvan artistiek leider schrijft dat de muziek heerlijk is, maar dat het oorspronkelijke scenario wat magertjes. Vandaar dat hij historicus Luc Panhuis heeft ingeschakeld om het verhaal met wat aanvullingen en uitbreidingen interessanter en leerzamer te maken. Luc Panhuizen is auteur van het Rampjaar 1672 en dus bij uitstek een kenner van de periode. Goedemorgen Luc. Goedemorgen. Zeg, scenario schrijven van een opera, dat is toch niet jouw ding? Uh, nou ja, kennelijk wel. Ik heb uh, uh, onvermoede dichtaderen en opera in mijn lichaam. En uh, nou, uh, kijk, je hoorde deze muziek. Het is net alsof. Uh, uh, alsof de oorlog helemaal gewonnen is, het was natuurlijk een, uh, een tragische periode die uh, uh, vol opluchting eindigde. Maar het hele scenario van uh, het muziekstuk. Uh, dat was voor de tijdgenoten in 1678. Uh, zeg maar een open boek, iedereen was opgelucht, maar als je het voor een hedendaags publiek uh, wilt opvoeren, die het rampjaar niet. ...direct in hun uh, uh, korte termijngeheugen hebben zitten. Uh, dat is misschien handig als je wat context toevoegt. En uh, Om die reden ben ik eigenlijk ingevlogen. Die, die, die context, hè? heel in het kort, in een paar zinnen, wat was er ook alweer gebeurd? In uh, 1672 uh, was de Nederlandse Republiek vanuit kanten aangevallen. Ja. Een gigantisch leger van 120.000 uh, soldaten... ...en uh, eigenlijk onder leiding van, uh, van de F uh, Franse koning Lodewijk XIV... En uh, ja, de, een reus tegenover een, een dwerg, zeg maar. Maar de Nederlandse dwerg, die wist op tijd de dijken door te steken. En is eigenlijk aan uh, deze, deze ramp ontsnapt. Het was kantje boord. Ze dachten: we gaan verliezen. Maar het, het viel allemaal toch nog mee. En daarna die vrede van Nijmegen. Die was ook nog niet al te gunstig voor de republiek. Maar toch. Men was wel toe aan een opera. Ja. Ja. En die uh, de. de schrijver van de tekst, Dirk Buizero. die heeft waarschijnlijk zelf het initiatief genomen. Die, uh, die had wel wat uh, muzische aspiraties, hij had een soort, soort, soort saaie bureaubaan uh, bij de admiraliteit van uh, de Mazen, dus uh, van het Zuiderkwartier in Rotterdam. En uh, hij dacht, die, uh, die vrede van Nijmegen is een mooie gelegenheid om uh, mijzelf om wat... Uh, uh, in, de, ...in de kijker te spelen. Dus hij maakte een tekst. Hij zocht daar een, uh, een componist bij. Die uh, ook al het muziek, uh, muzikale stuk had gemaakt voor de viola de gamba. En, uh, en hij hoopte dat het hele, uh, hele muziekstuk zou worden opgevoerd in uh, Amsterdam. Maar Amsterdam wilde het niet hebben? Amsterdam wilde het niet hebben. Want in dat laatste stuk, uh, de oplettende luisteraar, heeft het woordje de oranjeboom kunnen horen passeren. En in Amsterdam uh, waren ze sowieso niet zo erg van de prins van Oranje. Dus zij vonden dit stuk wat, uh, wat orangistisch. En ze hebben het in ieder geval geweigerd. Maar het is toch een, een, een mythisch stuk een soort met, met Venus en Mars. En zo. Je kan er toch eigenlijk geen touw aan vastknopen? <laughs> um, ik denk dat de 17e eeuwers daar uh, redelijk touw aan vast konden knopen. En ze waren uh, buitengewoon uh, scherp. Ze waren gespitst op, uh, op allerlei dubbele bodems. Er waren in, uh, in die Amsterdamse schouwburg de, uh, de roulea de stukken. En dat was uh, inderdaad een, uh, een beetje ondergrondelijke uh, uh, bevolking op het podium... van herders en herderinnen en goden. En, en ook allegorieën, dus de deugd en de vrede en, en de jaloezie die traden dan op. Maar er gingen dan tegelijkertijd... Gingen allerlei sleutelboeken van hand tot hand. waarin het publiek vuilloos uh, de boel kon ontcijferen. En hé, hey, dan konden ze ontdekken dat uh, dit niet zomaar een soort herderinnenspel was. maar ja, iets met een politieke lading. En daarom waren ze in Amsterdam heel erg uh, uh, voorzichtig. met het toelaten van dit soort stukken. En als je dan plom verloren in zo'n triomfantalistisch triomf triomf stuk. Uh, de Oranjeboom gaat noemen, ja, dan. Dan ben je wel een beetje onvoorzichtig. Ja, er is wel eens eerder een revolutie begonnen met een opera. Zo is het. Maar het is niet helemaal een opera zoals wij nu opera's kennen. Het is geloof ik een heleboel gesproken woord. en dan af en toe zingen en, en dit soort muziek wat u net hebt Ja, het is, het is eigenlijk een soort, uh, een soort tussenvorm. Het is een soort, uh, een soort tussenstapje naar wat later. We, we, we, we hebben Nederland uh, had nog niet uitgebreid kennis gemaakt met de opera. Pas uh, een jaar daarvoor, in 1777, 1677, was... Uh, een opera van Jean-Baptiste Lully. Hè, de beroemde componist... van Lodewijk XIV was opgevoerd. En dat, dat was eigenlijk de eerste... opera... waarmee het Nederlandse publiek kennis kon maken. En een Nederlandse opera was nog niet vertoond. Dus Buizenrood dacht van, nou, als ik dan nou snel ben... en ik zorg dat er een beetje... opera-achtige elementen in zitten... dan... Uh, ...voor de toekomstige opdrachtgevers misschien wel geïnteresseerd in mijn kunsten. Hey, afsluitend, wat heb jij er nou aan toegevoegd? Uh, ik, heb, uh, ik heb gewoon een stevig stuk geschiedenis toegevoegd. Uh, ik heb het verhaal van uh, Margaretha Turnor, een, een van de hoofdpersonen uit uh, mijn je, boek... ...de jaar heb boek, ik ja. toegevoegd. Ik heb een nieuwslezer toegevoegd in de, in de uh, persoon van Mercurius, de boodschapper van de goden... Okay. En later hebben we ook nog een soort travestie uh, erin verweven waarin Margaretha ineens als Venus op een grote bal tijdens het, het, uh, het, het feestelijke slotstuk opduikt. Ik kan me voorstellen Luc, dat het hartstikke leuk is om te doen, maar het is toch ja, ook ja. een beetje raar eigenlijk. We gaan toch ook niet in een, stuk, in een opera van Verdi maar wat geschiedenis toevoegen. Is dat uh, uh, geaccepteerd in, uh, als het gaat om die hele oude muziek? Ja, kennelijk. Nou, Heeft je dat niet afgevraagd? Ja, nou, ik, ik, was, ik was zelf ook wel, ook wel verrast, moet ik zeggen. Uh, maar uh, het is wel goed om, te, om, om even een onderscheid te maken tussen uh, wat, wat uh, komende week wordt uitgevoerd. Dat is eenmalig. En dus uh, dat hebben we totaal omgegooid. Er zitten ook gewoon 17e-eeuwse politieke liederen hebben toegevoegd over de moord op de gebroeders De Wit en... He, dus liederen die door 17 eeuwers zelf werden gezongen. Die zijn allemaal toegevoegd, maar dat is alleen voor de voorstellingen van komende week. Er is ook een cd uitgebracht. Okay. En dat is heel braaf uh, en, en betrouwbaar volgens de historische bronnen. De triomferende min gaat dinsdag en woensdag op het Festival Oude Muziek in Utrecht in de Nicolai Kerk. Luc Huizen, bedankt. Graag gedaan. Op 6 november kiezen de Amerikanen een nieuwe president. De verkiezingsstrijd die Romney en Obama nu voeren... loopt voor een groot deel langs de traditionele lijn... die Amerikanen al eeuwenlang verdeeld houdt. Wat mag de president eigenlijk? Waar mag zijn regering zich mee bemoeien? Hoe diep mag het Witte Huis ingrijpen in het leven van de staten en hun inwoners? En dat kan gaan om hele grote vragen... als of de president mag afdwingen dat iedereen zich voor ziektekosten verzekert... of over schijnbare kleinigheden als de vraag of de presidentsvrouw... mag suggereren dat het beter is om verse groenten te gaan eten... in plaats van snoep en fastfood. Vorige week zagen we al dat de, de eerste president van de Verenigde Staten... George Washington de toon zette. Door te doen alsof hij niet al te happig was op dat hele presidentschap. Dat hij gewoon Mr. President was en geen hoogheid. Dat hij eigenlijk ook maar een amateur was. En dat hij zodra dat met een beetje fatsoen kon, afstand deed van de macht... en weer ging tuinieren. Alles om maar niet op een Britse vorst te lijken. Maar toen Washington terugtrad moesten de Amerikanen gaan kiezen. De kandidaten moesten voor het eerst campagne gaan voeren... en daar kwam de diepe verdeeldheid van het volk in het volle licht. En de waarheidsgetrouwe mythe voor zover zoiets, zoiets bestaat... is dat aan het eind van de 18e eeuw de splitsing der geesten... Het best zichtbaar was in de ruzie tussen twee voormalige vrienden. Ja verhaal van twee gezworen kameraden die politieke vijanden werden en die geen enkel middel meer schuwden om de ander in een kwaad daglicht te stellen. Het zijn John Adams en Thomas Jefferson. De campagne van 1800, waarin de zittende president Adams het opnam tegen zijn eigen vicepresident Thomas Jefferson, wordt Matthijs zei het net al in de inleiding nu nog wel de vuilste campagne ooit genoemd. En om dit verhaal te vertellen zijn dus voormalig Amerika-correspondent en Amerika-kenner Paul Bril en Americanist Eduard van der Beeld bij ons. De gast van Paul Bril komt binnenkort het boek 1600, binnenkort uh, dinsdag, meen ik, hè? Deze week. 1600 Pennsylvania Avenue uit. Een geschiedenis van Amerikaanse verkiezingen. En Eduard van der Beeld schreef onder meer het boek... Becoming John Adams, Leiden and the Making of a Great American. Welkom. Uh, Kunnen u het beste voorbeeld geven dat je nu meteen te binnen schiet... Uh, uh, waarin die verdeeldheid uh, over de rol van de overheid het best tot uitdrukking komt? Eduard. De verdeeldheid over de rol van de overheid die Adams en Jefferson. Uh, nee, was gewoon was nu, of in de, in de, in, of in de verkiezingsstrijd nu. Oh, op het moment heb je allerlei thema's. Dat de gezondheidszorgwet van Obama, die wordt dadelijk uh, onmiddellijk afgebroken. Beloven de Republikeinen als zij uh, en het Witte Huis en het Congres uh, winnen? Is, is dat, uh, Bril... nou, door de keuze van Paul Ryan als de running mate van uh, Mitt Romney... Ja. is inderdaad laten we zeggen, dat, uh, dat debat over de, de rol van de overheid... van de federale overheid wel op scherp komen te staan in deze verkiezingen. Hoezo? Dus, nou ja, omdat Paul Ryan echt een, laten we zeggen, een beetje de, de, de, de ideoloog... Uh, en, en ook de rekenmeester trouwens van de Republikeinen is... als het gaat om wat, wat, hoe moet de federale begroting eruit zien. En hij wil dus echt gewoon een veel kleinere overheid... met een veel kleinere begroting. Belastingen moeten enorm omlaag, er moet enorm bezuinigd worden... In een mate waarin we dat eigenlijk de afgelopen jaren niet hebben gezien. Ook niet van de republikeinen. George Bush wordt hier vaak gezien als de meest rechtse president die er ooit is geweest. Maar die heeft eigenlijk gewoon helemaal niet bezuinigd. Het was eigenlijk nog steeds voortgaan in de lijn van het redelijk gematigde, althans op binnenlands gebied, gematigde republikeinse bewind. Dus in feite is, als je het op scherp stelt, de verkiezingscampagne nu, de republikeinen zeggen wij trekken ons terug, wij trekken ons in ons schulp. En de democraten zeggen wij zorgen voor u. Ja, dat is een, een, een heel belangrijk element van de discussie, inderdaad. En dat is met Ryan is dat uh, aangescherpt. Ja. Um, in de inleiding uh, zeiden we dat, dat je eigenlijk dat verschil... tussen uh, de visie op wat je moet doen, wat de overheid moet doen... dat je dat terug kan brengen op het dramatische verhaal... van die twee vrienden die vijanden uh -huh. werden. Kijk, uh, uh, Adams en Jefferson. Kan je eens dus beschrijven wat voor twee types waard? Ene uit het noorden, ander uit het ja. zuiden, een lang, ander... Het zijn, de, de grap is... We hebben het hier over het Amerikaanse presidentschap... dat het alle twee heel bekende um, politieke figuren, maar ook intellectuelen zijn. Um, het, het, het is nog een periode dat je zoals nu met Obama intellectueel... in het Witte Huis tegenkomt, zal ik maar zeggen. Adams komt uit het noorden, heeft een heel andere achtergrond... komt een beetje uit een Calvinistisch milieu... Is van lage sociale komaf. Self-made man. self man die het uh, helemaal maakt. Dat hij eerst dominee moet worden. Omdat er, uh, dat, dat was de enige manier om zich omhoog te werken. Leek het aanvankelijk. Maar dat wil hij niet. Uh, hij, wordt, uh, hij gaat rechten studeren. En, en wordt advocaat. En raakt dan betrokken in die onafhankelijkheidsstrijd. Waarin hij een hele belangrijke rol gaat spelen. Hij wordt een van de, van de verdedigers van die onafhankelijkheidsstrijd. In die pamflettenoorlog. Hij kent zijn politieke geschriften en hij wordt een, een, een constitutioneel denker. Die dan een hele belangrijke rol ook gaat spelen in die beginfase van de Amerikaanse onafhankelijkheid. Met allerlei adviezen hoe het politiek bestel ingericht moet worden. Jefferson is, is een heel andere figuur. Iemand die uit die elite uit Zuiden, uit de deelstaat Virginia afkomstig is. Uh, man met slaven. Hij heeft zijn eigen plantage. Uh, maar ook een intellectueel die politiek betrokken raakt in zijn deelstaat. En dan uh, net als Adams in het Continentaal Congres terechtkomt... en daar leren ze elkaar kennen, daar gaan ze ook samenwerken. In de onafhankelijkheidsstrijd. Het grappige is dat als die onafhankelijkheidsverklaring geschreven moet worden... de drie met Franklin. Of, uh, Adams, Jefferson en Franklin, de commissie vormen die de tekst moet produceren. Jefferson is de betere schrijver, dus die schrijft het stuk... en Adams en Franklin corrige corrigeren. De dat, dat is zacht uitgedrukt, hè. Jefferson was echt een... Uh, dat, dat, dat is toch waar de hij zich in feite heeft onderscheiden? Ja, hij, hij heeft niet zoveel geschreven, maar hij kon wel goed schrijven. Hij heeft niet veel boeken op zijn naam staan. M Adams heeft er meer op zijn naam staan. Dat zei, uh, we hold this truth uh, as self-evident. En, en, en, dat... en, en dan krijg je de kreten over uh, gelijkheid, inderdaad. Het gelijkheidsbeginsel. Het pursuit of happiness. Allemaal van, van Jefferson. Ja. Ja. Ja. Om beide figuren te schetsen, is het misschien nog aardig ter aanvulling om oh, te zeggen. Ja. dat John Adams getrouwd was met Abigail Adams. Wat ja. je toch, uh, kunt, die je kunt beschouwen als een van de eerste politiek geëngageerde. en, en goed onderlegde vrouwen in Amerika. Ja. Uh, met wie die veel correspondeerde. Er zijn ook gewoon duizenden brieven hebben ze elkaar geschreven, die echt van hoog niveau zijn. Dus dat tekent ook de man wel een beetje. En van Jefferson zou je ook nog wel even kunnen vermelden dat hij, hij was deïst. Uh, dat was natuurlijk een, een, een vorm van, van geloof dat in die tijd als, nou ja, als, als buitengewoon revolutionair en eigenlijk ook een beetje als, als ketters werd gezien. Dat was deïst? Nou ja, deïsme. Ik, ik ben geen kenner die... van, van. Maar het is natuurlijk het is een soort filosofische ja. uh, uh, zienswijze op het geloof. Waarbij er wel een god is, maar waarbij de mens verder toch in hoge mate verantwoordelijk is voor wat er gebeurt. En daar ja, God heeft er meer gezet. En God dan vervolgens... vieert de wereld en de rest en ja. moet de mensen doen, inderdaad. Dus, uh, ja. Nou ja, dat was voor die tijd natuurlijk toch heel bijzonder. Nog en nog even over Jefferson als, als auteur van de Declaration of Independence. Um, daarin al onmiddellijk opgenomen het recht op verzet tegen de overheid. Dat is heel ja. bijzonder geloof. Precies. Ja, nee, dat neemt hij over van uh, Engelse, uh, Britse oppositie, traditie, een figuur als John Locke. Hij kent zijn politieke filosoof en hij gaat dus uit van diezelfde contracttheorie die zegt als je overheid, als je worst of je... ...uitvoerende macht iets doet dat tegen het belang van het volk ingaat... ...dan heb je het recht om die figuur af te zetten. Ja, laten we die gedachte even vasthouden uh, in het loop van het gesprek dat uh, gaat komen. Stonden ze... Uh, wat was hun rol in de onafhankelijkheidsoorlog? Weet Adams is uh, geldt als een van de drijvende krachten achter die oorlog. Hij, hij uh, moest het vuile werk in het congres doen. Dat wil zeggen, hij zat allerlei commissies voor die moesten proberen die oorlog... tot een succesvol einde te brengen. Uh, Jefferson uh, was weer uh, meer de man van het grote woord en, en, en de, de, de grote uitspraak. En ze heeft geen militaire rol gespeeld. Nee, nee. Dat, nou, dat... Jefferson heeft, heeft natuurlijk wel als gouverneur van Virginia ja, ja. op zijn dak gekregen... dat dus daar die Engelsen heel makkelijk binnenvielen. Maar die, die vielen ook op het moment binnen dat... Zijn vrouw zwaar ziek was. En toen is hij als gouverneur nog en Ja, En hij is hij is niet afgezet. Hij is, uh, Jefferson is degene die voor de troep is uitgerend, Maar dan vluchtend. Ja, dus, daar dat heeft hij nog last van gehad. In latere ja. campagnes. Uh, en uh, stonden ze op goede voet met Washington alle twee? Ja, zeker. Ze zitten dus ook alle twee in die, in die regering Washington. Maar dan krijg je de problemen. Dan begint dus die samenwerking af te brokkelen. En dan beginnen ze dus ruzie te krijgen. Nou... Ze worden alle twee naar Europa gezonden. Mm -hmm. Wat moesten ze daar doen? Adams uh, is in eerste instantie uh, uitgestuurd... om uh, een verdrag met Frankrijk tot stand te brengen... tijdens de oorlog, een militaire alliantie. Maar hij merkt dat Benjamin Franklin hem al voor is geweest... en dat de Franse diplomaten liever met Franklin samenwerken dan met Adams. Hij komt dan naar de Republiek, naar Nederland... en wordt daar de eerste ambassadeur van de Amerikanen. Zodra hij dat... Af heeft gemaakt in 82, 1782 vertrekt hij als ambassadeur naar Londen. Jefferson is uh, ook in Parijs. Jefferson als, als komt op een gegeven moment ook naar Europa. Uh, en ze zijn de beste maatjes ja, daar nog. En dan, dan uh, wordt op een gegeven moment dus Jefferson op, uh, wordt de opvolger van Benjamin Franklin als ambassadeur van de Amerikanen in Parijs. En dan. Wat zij in feite alle twee meemaken is Frankrijk aan de vooravond van de Franse Revolutie. en dan ook daarna het uitbreken van de Franse Revolutie. En het. Um, eigenlijk kan je zeggen dat, dat, dat. het verschillen van opvatting tussen die twee mannen. die uiteindelijk ook zeg maar is uitgegroeid. tot een ja. tweedeling in de uh, Amerikaanse politiek, dat het voortgekomen is uit hun houding ten opzichte van de Franse Revolutie. de conclusies die ze daaruit getrokken hebben. Ja. De, de, de Franse revolutie vormt ook de aanleiding voor de breuk. In eerste instantie zijn een heleboel Amerikanen zijn het eigenlijk allemaal eens met die Franse revolutie. De, de, de vroege fase van de Franse revolutie kunnen de Amerikanen omarmen. Ze zien het als een voorbeeld dat de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd... eindelijk gekopieerd wordt in Europa. Ze zien het als het begin van ik bedoel, de hele retoriek die ze nog steeds hebben. mondiaal democratiseringsproces. Maar zodra die Franse revolutie die radicale fase ingaat... dus zeg vanaf 91-92, dan zie je een heleboel discussie ook in de Verenigde Staten opkomen... over de vraag, willen we dit, kunnen we die radicale fase... van Jacobijnen, Guillotine, kunnen we die nog waarderen? Ik bedoel, het is heel grappig dat ook in die eerste fase van die Franse revolutie... figuren als Washington, Hamilton... Madison, geloof ik ook, die worden uitgeroepen tot ereburgers van de Franse natie. Omdat die Fransen wel degelijk ook die Amerikanen als voorbeeldfunctie zien. De, de, de sleutels van de Bastille zijn, geloof ik, nog aan Washington aangeboden. Ja. Allemaal dat soort grappen. Er is een soort van eenheid tussen de twee. Natuurlijk ook gebaseerd op de militaire samenwerking... tijdens de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Maar zodra die Franse revolutie de radicale fase ingaat... krijg je ook verdeeldheid in de Verenigde Staten zelf... met betrekking tot de vraag... Hoe ver gaan we hierin mee? Wat, ik, ik, um, ik las ergens dat Adams ziet de Franse Revolutie en die vreest de chaos die eruit ontstaat. Mm -hmm. En zegt de overheid moet daar in feite mm -hmm. een rol in spelen om dat te beperken. Ja. Jefferson ziet de Franse Revolutie en die neemt het perspectief van het volk. En die zegt: moet je eens kijken wat deze mensen worden aangedaan door de overheid. Dus die, ja. de, het volk zelf moet. Veel meer, de individuele burgers moeten veel meer uh, rechten hebben. En ja. dat, dat, dat, dat dat de twee verschillende conclusies zijn geweest uit de, die ene grote ja. revolutie. Je, je, je krijgt dus, een, er zijn een paar leuke momenten te noemen in deze geschiedenis. Jefferson, een van zijn meest beroemde beruchte uitspraken, heeft te maken gehad met een kleine opstand, een belastinggevolg in de Verenigde Staten in 1787. De Whiskey Rebellion. Ja. Uh, dan, dan zegt uh, Jefferson, uh, naar aanleiding van zo'n opstandje, dat uh, wat is het, de, de, de, de vrijheidsboom af en toe bewaard moet worden met het bloed van patriotten en tirannen. Mm -hmm. Af en toe wordt revolutie, af en toe bloed bloedvergieten, dat is eigenlijk goed voor je politieke bestel. Dat houdt het open, dat houdt het uh, vrij. Maar het is tegelijkertijd ook de man die zegt dat democratie niets meer is dan een boevenbende waar een en 50% van de bevolking de rechten van de andere 49% mag ontnemen. Ja, en dat is de grap waar, waar Adams op zal blijven hameren. Kijk, een heleboel historici en tijdgenoten... toen van Adams en Jefferson... zeggen dat de verkiezing van 1800 een principiële keuze was... tussen een meer bijna een Engels monarchistisch bestel... centraal geregeerd door een overheid die sterke invloed had... Adams en een, Adams, en een meer decentraal bestel met vrijheid, gelijkheid, veel meer gemodelleerd op de Franse revolutie... waar Jefferson voor staat. Adams zal altijd blijven beweren, zal altijd zeggen... dat de verschillen tussen hem en Jefferson zwaar overdreven zijn. En die zal dus op dit soort uitspraken van Jefferson blijven wijzen... om te zeggen van, ja, eigenlijk verschillen we niet zoveel... en zijn de zaken zwaar overtrokken. Deze geschiedenis, Paul Bril, is het zo dat, dat in Amerika zelf... Uh, als we kijken naar de, de verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten, dat, herken je deze tendensen in de partijen van vandaag? Tot op zekere hoogte. Je moet ook niet oppassen dat je het verleden helemaal uh, hè, de, de lijn van het verleden doortrekt naar het heden. Er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillen en. Mensen handelen ook niet vanuit een, een, een, een historisch besef al maar. Maar goed, als je een stapje terugzet... zie je natuurlijk bepaalde lijnen door de Amerikaanse geschiedenis lopen. En die zijn er inderdaad... Die, die beginnen hier in, in 1796 en 1800 uh, eigenlijk voor het eerst op te komen. Dat je die, die, die, die, die ideologische, zou kunnen zeggen, ideologische tweedeling begint te ontstaan met alle verwarring die er nog bij hoort. Hè? Want mm -hmm. je kunt inderdaad Jefferson betrappen op hele vreemde uh, uitspraken. Je kunt Lincoln, hè, die we met terugwerkende kracht heilig hebben verklaard ook betrappen op uitspraken over de gelijkheid van de rassen... Dit waarbij uh, anno 2012 toch ernstig je wenkbrauwen zou fronsen. Want hij vond niet dat de rassen gelijk waren. He, maar wij hebben er natuurlijk van gemaakt... hij was de man van de afschaffing van de slavernij. Dus hij heeft daar vast altijd perfecte ideeën over gehad. Nou, dat ja. is niet zo. Datzelfde geldt denk ik voor Jefferson als het gaat om democratie. He, sowieso ook als je Washington kun je ook betrappen op uitspraken. Je denkt, god... Wat deed die man eigenlijk als president van een nieuw land? Maar, <laughs> ja, het is zo, zo grappig dat die Amerikanen het lijken dat, dat ook niet helemaal zelf. Jefferson wordt ook gezien als een held. Hè? De man die toch bedacht heeft dat elk mens recht heeft op van alles. Vrijheid van godsdienst tot en met vrijheid van het najagen van uh, geluk. Maar vergeten daarbij te vermelden dat Jefferson ook de man is... die geloof ik alle Indianen naar uh, het hij Westen Hij begint inderdaad heeft. met die Indianen-uitzetting, zal ik maar zeggen. Dus de, de, de verwijdering naar het Westen. Dat begint maar, onder zijn president. Je moet hem natuurlijk gewoon zien in de context van zijn tijd. En als je hem zo ziet, dan is hij wel een held, vind ik. En het is ook... Eigenlijk, het is, een, het is echt een klassieke Homo Universalis. Hè? Ja. Hij was niet alleen politicus uh, bestuurder, maar hij was ook landbouwkundige en uh, ja. hij was meteoroloog. En, uh, hij, was, hij was intellectueel, hij, ja. hij bestudeerde Franse poëzie, uh, ja. correspondeerde met Abigail Adams over poëzie. Het was gewoon ja, een ouderwetse intellectueel. Ze hadden alle twee hun estate, hè? De, uh, uh, Jefferson Monticello. Ja, ja. En ze moeten bij zoeken. Ja, vertel, vertel. Nou ja, omdat je daar exact ziet wat voor soort man het was. Omdat je daar ziet dat hij zich dus inderdaad bezig hield met de ontwikkeling van nieuwe zaden en nieuwe gewassen. En uh, nou ja, dat hij meteorologisch hè, hij hield het weer bij. En uh, wat voor patronen kon je daarin ontdekken? Uh, nou ja, je ziet dat hij dus een enorme bibliotheek had. Uh, ja, en hij had een plantage. Het was dus ook nog een, <laughs> ja, een ouderwetse plantagehouder. Maar uh, en, uh, hij wilde ook regelmatig. Um, hij heeft uh, regelmatig te kennen gegeven dat hij het publieke, zeg maar, het publieke ambt niet ambiëerde. Dat hij dus geen zin had. Terug naar Monticello, op zijn Washingtons. Ja. Wat dat betreft zit hij in, in die, die traditie, traditie. He, van, van ja. de tegenstribbelende politicus. Ja. ja. Adams niet, hè? Adams niet. Nee, Adams is een politiek dier. Uh, die uh, voortdurend... Uh... Politieke baantjes zoekt. En ook gewoon politiek inderdaad wil scoren. Maar ze zitten wel in dezelfde traditie. In de zin dat uh, uh, ook een Adams, die republikeinse traditie van uh, wantrouwen ten opzichte van de macht. Dat die, die onderschrijft. Maar nu zeg je dat het schap, een republikeinse traditie. Want als je met een kijkt... kleine letter R, dus niet zoals de Republikeinse partij uh, met de hoofdletter R geschreven wordt. Ja, want als we. Nog even voor de duidelijk, als we het nu hebben over republikeinen... dan zien wij dat als rechts, als democraten zien wij als links. Als ja. je kijkt naar die tijd terug in Amerika... Is die, mm -hmm. is die verdeling over politieke partijen... waar volgens mij met het begin van de Verenigde Staten... helemaal niet nagedacht is over hoe gaan die politieke partijen zich ontwikkelen... is die scheidslijn heel anders hè? en heet ze ja. ook anders... Ja, de, de grap is natuurlijk ook in termen van Jefferson... is dat hij dus wel geldt als radicaal daar in die periode, eind 18e eeuw... dat hij een groter voorstander is van de Franse revolutie dan Adams. Maar tegelijkertijd de states' rights-traditie voorstaat. Dus de macht moet uit Washington weg naar de deelstaten... Ja. die door de huidige Republikeinse partij is overgenomen. Ik bedoel, uh, Adams is degene die een conservatief stempel opgedrukt heeft gekregen... van zijn tegenstanders, omdat hij geloofde in... Het ja, een sterke uitvoerende macht, een hele elitaire uitvoerende ja, macht. Precies ja. een elitaire, een elite de rol van een elite. Maar het is wel tegelijkertijd de figuur die een sterke overheid in de zin van een regulerende traditie wil. Eigenlijk is de ideologische, de echte ideologische tegenstelling minder tussen Adams en Jefferson dan wel tussen Jefferson en Hamilton. Ik bedoel, als je nou hebt, de, wie de ware federalist was, dat was Alexander Hamilton. En die heeft natuurlijk ook in die verkiezingen, met name in 2000... een ontzettend... Uh, 1800. 1800. Sorry, 1800. 1800, zeg ik 1900? 2000. 2000, Klopt. Het zijn natuurlijk wel partijgenoten, Adams en Hamilton. Het broer ja. van Adams is dat Hamilton zo gaat zijn. Je moet even uitleggen, denk ik, wie Hamilton is. Ja, ik stel voor, uh, zo meteen om Hamilton terug te komen. Ik wil eerst nog even het moment, want je kunt er niet om Hamilton heen natuurlijk. Mm -hmm. Het moment dat de twee mannen... Adams en Jefferson uit elkaar gaan. Dat de ja. ruzie ontstaat. Ja. Want uh, zij hadden... In feite, Adams was meer op het, uh, het elitaire sterke overheidmodel. Uh, Jefferson was meer op het... Uh, nee, goed, dat is zo net uitgelegd. Daar hadden ze het met elkaar over. En dat was tussen die vrienden geen probleem. Maar dan, op, uh, dan ontstaat er een... Ja, dan, dan is er een, een schijnbaar kleine gebeurtenis. Ja. Die heel hoog wordt opgevat. Wat en die is, die, die, die is gerelateerd aan de Franse Revolutie. Vertel. Um, die Franse Revolutie roept allerlei reacties op. Er komen figuren als Edmund Burke die boeken daarover gaan schrijven. En de Franse Revolutie in de beginfase gaan aanvallen. Op dat boek van Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France... komt dan een progressief antwoord van Thomas Paine. Thomas Paine. Thomas Paine. Rights of Man. Die schrijft dat boek, 1791, komt het uit. Jefferson krijgt een kopie of een exemplaar van dat manuscript in handen. Het is en... in Engeland verboden. En hij wil het dan in de Verenigde Staten laten publiceren. Dat wil hij graag doen, want hij steunt die ideeën van Paine. Um, hij schrijft dan zelfs bij het manuscript een aanbevelingsbriefje... richting de uitgever, aanbeveling dat dit boek allerlei mooie ideeën bevat en bovendien allerlei wat vreemde ideeën, afwijkende ideeën... die hier recentelijk in de Verenigde Staten is echt, die gepubliceerd zijn... Heresies noemt hij precies, ze. Precies, gaan, gaan, gaan aanvallen. Ja. Hij noemt geen namen, maar het is iedereen dadelijk duidelijk... dat hij met die heresies John Adamson-ideeën noemt. Dat briefje komt bij die uitgever terecht en die uitgever besluit... bij die uitgave van dat boek van Thomas Paine... dat briefje van Jefferson als aanbeveling bij te sluiten en ook te publiceren. En dan krijg je een ruil. Ja. Want dan herkent Adams dan herkent hij zichzelf in de aanval. Ja, en, en binnenkamers was het geen probleem, maar dat hij publiekelijk door zijn Precies. vriend. dat is een soort. dat hij in de rug gestoken nee, wordt. En, en, dan en, en dus mensen voorbij. die samen met Washington in de regering. de problemen van het land moeten aanpakken. En dan ontstaat er toch ook iets als het begin van partijen, van federalisten en republikeinen? Ja, republikeinen ja. met een kleine R, ja. inderdaad. He. Ik denk dat het misschien handig is om over anti-federalisten te spreken. Mm -hmm. Want dat was de, de echte tegenstelling. want anders denk je al zo snel aan de Republikeinse partij, die echt pas in nou, 1854 of 1856 is. Omgeleven. Dus de Crux is een centrale overheid in Washington of de ja. Staten. Nou, en volgen. ik denk dat toch ook een belangrijk element in die eerste uh, tweedeling was: pro-Frans of pro Precies, ja. Ja. Ja. ja. En is het zo dat de partijen nu dat de republikeinse dat een republikein zijn. Uh, zich meer tot Jefferson voelt aangetrokken... en een democratie meer tot Adams? Of is dat eigenlijk verwaterd? Ja, het is, ik denk in ernstig matige verwaterd. De Republikeinse Partij is natuurlijk door verschillende cycli gegaan. Uh, en en, en ja, is wel heel erg van karakter veranderd. Ik bedoel, de, de eerste ja. grote republikeinse president... is natuurlijk de, de president die de Unie heeft gered... He, dus zou je kunnen zeggen die, die het federale gedachtegoed als het ware voorop heeft gezet. Volgende week hebben we het over Lincoln. Oké, okay, daar ja. zal we niet op doorgaan. En, <laughs> uh, en, en lange tijd heeft de Republikeinse Partij dus natuurlijk gedomineerd... door laten we zeggen, het zaken zaken-establishment uh, aan de Oostkust... Mm -hmm. die toch wel gewoon voor een redelijk uh, sterke staat was... En toch uh, proberen de Amerikanen zelf, Adams, toch, als de, als de man die de boel bij elkaar heeft gehouden, ook te presenteren. er is een hele beroemde serie over hem gemaakt. The Man That United the States, geloof ik. Um, nou ja, kijk, Adams is degene die um, in die keuze gaan we voor Engeland of gaan we voor Frankrijk, zodra dus Frankrijk in die uh -huh. buitenlandse oorlog tijdens de Franse Revolutie verzeild raakt. En die. Uh, oorlog met Engeland aangaat om de suprematie in Europa, dan, dan ligt het voor de hand, zeggen een heleboel Amerikanen, en Jefferson is er één van, dat die Amerikanen natuurlijk trouw blijven aan het bondgenootschap met Frankrijk, dat in hun eigen oorlog uh, gesloten is. Maar dan heb je die kliek rond Hamilton. Daar is die hè? Daar heb je hem weer. Ja. Uh, de, de, de mensen die voor handel staan, de handelaren, de financiers in die Amerikaanse samenleving, die dus keihard. Redeneren, ja, onze economische belangen liggen bij Engeland. Daar handelen we mee. It's the economy. It's the economy-stoepen. Dus ja. je moet dat bondgenootschap met Frankrijk opgeven. En je moet je gaan richten op Engeland. Eigenlijk is Hamilton, degene die in Adamson-kamp zat. En laten we zeggen, minister van Financiën was. Dat is eigenlijk de kwade genius voor de velens. Volgens Jefferson. En zijn volgelingen. Ja. Want wat, wat kan je dat in, in een paar heldere zinnen zeggen. Wat er dan zo verschrikkelijk was. Wat Hamilton had voorgesteld. Hamilton uh, stelt dus niet alleen voor dat de overheid regulerend optreedt... zelfs op economisch gebied... maar uh, hij wil een, een financiële elite aan het, in het land aan de regering binden. En dat wil hij doen door allerlei uh, maatregelen die er bijvoorbeeld op neerkomen... dat uh, de schulden die de deelstaten gemaakt hebben tijdens het voeren van de oorlog... Dat die door de federale overheid overgenomen gaan worden. En dat er gewoon, ik zal maar zeggen, met aandelen en obligaties gewerkt wordt. om die financiers bij de zaak te betrekken. Oké, okay, door de, de overheid die, die, um, die schulden overneemt. Precies. Ja. En dan, dan bind je de elite, de financiële elite, aan de nieuwe overheid. en. Jefferson en de zijnen zien dat als uh, ja, een manier waarop die Amerikaanse samenleving naar de Filistijnen gaat. En een gaat soort eurobonds, daarvan letterlijk ja. Ja, Dus gaat lijken op het Engelse systeem. Daar gaat de discussie in hoge mate over. Nou, er is in, in uh, 1796 natuurlijk de, de, de eerste campagne. Maar laten we het hebben over de campagne van 1800, waarin Adams en Jefferson tegenover elkaar komen te staan. Paul, wat is dat voor strijd? Waar gaat het over? Wat is de inzet? Nou ja, het, is, het heeft zijn scherpte gekregen... Ja, we moeten er toch nog even op terugkomen, door Hamilton. Ja. Door, doordat Hamilton op een gegeven moment heeft bedacht... dat hij Adams niet een tweede termijn als president wil hebben. Ja. Um, uh, hij, vond het, hij vond het een Janus, die de, eigenlijk de federa federalistische principes uh, verkwanselde. En hij heeft ja, eigenlijk actief geïntrigeerd... om uh, Jefferson, die die ook... Uh, uh, waar hij ook grote bezwaren tegen had, uiteraard. Maar die toch, die, die toch laten we zeggen, als persoonlijkheid iets meer uh, inhoud vond hebben. Om, ja, om die uh, dienstzaak te steunen. Ja, het grappige is. Want, want uh, over in de rug steken gesproken. Dit zijn dus de founding fathers die elkaar echt loeren draaien. Ja. Want, ja, want, dat want is waar. Uh, Hamilton schrijft inderdaad in 1800 een brief. En die brief wordt gepubliceerd. En die bevalt dus al deze verdachtmakingen aan Adams. Terwijl Hamilton en Adams in feite in hetzelfde kamp zaten. Ja. ja. Is het nou... Um, uh, hoe verloopt... Wat voor middelen zetten ze in... Want nu is het met, met, met reclamespotjes en met pers. Wat voor middelen gebruikten ze toen? Kranten? of? Nou ja, ik denk dat je goed moet bedenken dat verkiezingscampagnes destijds natuurlijk nog heel anders verliepen dan nu. Om te beginnen, in een, in een redelijk aantal staten kwamen de kiezers er niet aan te pas. Ik bedoel, de presidentsverkiezingen speelden zich af in het plaatselijke parlement. In het Huis van afgevaardigden van de Staten. Daar werd gekozen voor deze of de andere kandidaat. Dus uh, het, was een, het was een veel beslotener proces... dat zich in een veel kleinere kring afspeelde... dan wat wij gewend zijn. Um, maar de toon is wel gezet. Is, de, de toon is wel gezet. We zijn al meteen van Het gebruik gemaakt. Het ging gemaakt. enorm hard ja. tegen hard. Maar het waren vooral natuurlijk kranten en, en, en bepaalde groeperingen die zich roerden in die strijd. Ik bedoel, als je, als je leest over uh, de, de, de aantijgingen aan het adres van Adams enerzijds... en Jefferson anderzijds, ja, die komen in een hele belangrijke mate van kranten. En dat zijn nee. echt de meest gruwelijke beschuldigingen. Kan je, kan je daar voorbeelden van geven? Nou, Jefferson geven? bijvoorbeeld, uh, er was een, een, een krant in Connecticut. Uh, ik heb het naam moeten lezen voor mijn boek. Uh, uh, nou ja, die, die, die beschuldigde de, de, de Jefferson en de zijn ervan. Dat als die aan de macht zouden komen, dan zouden moord, uh, uh, overspel, verkrachting, diefstal, zouden uh, standaardpraktijk worden. En niet alleen ze zouden, dat ze zouden worden in de praktijk worden gebracht, maar ze zouden ook worden onderwezen. Maar goed, heeft uh, dus wel nou ja, is... dit heeft uh, het voorbeeld gegeven. Dit waren de mensen die toch ja, ja. Uh, voor nee. uh, rolmodellen. Ja, ja, het gebeurt nee. tot op de dag van vandaag nog precies. Jefferson zo. huurt journalisten in om dus vuil te gaan. Over Adams. Ja, want uh, je zegt wat, wat Jefferson wordt nagedragen, ook dat hij gevlucht is in de tijd toen hij in Virginia. Um, wat wordt Adams uh, nagedragen? Wat, wat is zijn. Uh, wat, waar wordt hij op aangevallen? Nou, Adams wordt ervan beschuldigd dat hij eigenlijk erop uit is om het Engelse systeem weer in te voeren. En dat hij eigenlijk uh, een, uh, een, een, een, een nieuwe uh, monarchie wil stichten. En dat hij in het geheim al overleg heeft gehad met de Engelse koning omdat. omdat te doen. Ja, de, ja. De, de idiootste beschuldigingen. Er worden ook rondgestuurd dat hij een van zijn kinderen wilde laten trouwen met iemand uit het Engelse Koningshuis. Ja. En, om, om in de Verenigde Staten monarchie te vestigen. Ja. In, in jouw boek wat... Uh deze week verschijnt, 1600 Pennsylvania Avenue, heb je 200 jaar van dit soort uh, gruwelijke voorbeelden. Hè? En dan is de verkiezingsstrijd tussen Adams en Jefferson dan de ergste? Nou ja, dat is ontzettend moeilijk om een, om een rangorde aan te brengen. Ik vind zelf die van 1856 en in ten dele ook van 1860 nog, nog harder. De strijtsburgenoorlog, hè? Ja, dat is dus aan de vooravond van de burgeroorlog. Maar de en gaat... wel vooral omdat dat veel meer een volksstrijd was. Ik bedoel, in, in 1800 was het nog ja, was het nog vooral een zaak van de elite. Maar daarbij wordt dus het, het, het beledigen en het vals beschuldigen van je tegenstander... Um, dat, dat is gewoon... Dat, Fox News uh, zou enorm veel kunnen leren door daar uh, nog eens even <laughs> naar te kijken. Ja, ik grap, zo net het voorbeeld wat je gaf van Jefferson... Uh, dat als hij gekozen zou worden, dan zouden de meest vreselijke dingen gebeuren. Ik ja. geloof dat nou vorige week... zou door de straten stromen. Ja, <laughs> vorige week was er toch een rechter uit Texas die zei dat als Obama uh, gekozen zou worden... dat er ook opstand zou uitbreken en dat soort dingen. Dus wat dat betreft... Ja, uh, ja. ja. nou ja, goed, maar dat, dat, is, dat zijn dan hele... Uh, toch marginale uitingen. Ik bedoel, het is moeilijk om een krant nu te vinden in Amerika... die schrijft wat ik nu net voorlas. Dus zijn, ze zijn netter geworden eigenlijk? Nou ja, tot op zeker hoogte. Ja, ik bedoel, af en toe het, het gif dat je tegemoet stroomt... als je naar Fox News krijgt, is ook niet gering, hoor. Hoe maar... verklaar je het feit dat, dat, dat het zo hard aan toegang ging? Had dat het, het mee te maken dat dat gewoon revolutionaire waren? Die, die een oorlog gevochten en, en nu tegenover elkaar kwamen te staan? Nee, dat... dat Nee, voor moet beantwoorden. Ik heb daar een ander idee over. Dat we, behalve dat het inderdaad... Nou, vertel jouw dat idee. Die, die nou ja, het Amerika's politieke bestel maakt dat het altijd gaat... het is een regelrechte strijd om de macht. Kijk, bij ons weten we in Nederland, en voor deel is dat in, elders in Europa ook het geval, behalve in Engeland, dat, dat er altijd coalities moeten worden gesloten. In Amerika vechten de twee partijen om de macht. Ja. En als je verliest, dan ben je, sta je buiten de macht. Hier kun je altijd nog de helft van je zetels verliezen en toch in de, aan de macht komen. Dus voor Adams stond er op het spel, um, zoals in het boek uh, Adams versus Jefferson uh, staat... Um. De, acteur, de auteur ben ik even kwijt, die, die uh, Amerikaanse historicus. Voor Adams stond er op het spel dat als hij zou verliezen... dan uh, moest hij uh, teruggaan naar zijn boerderij om te sterven. Dan was, het, dan was hij echt uitgespeeld. dus Het was hand en tand. Ja, we, we, we, het, het probleem is natuurlijk ook in die tijd dat men aanvankelijk... Politiek gelooft in een soort van mythe van het publieke welzijn die door de werkelijkheid. een, een mythe die door de werkelijkheid voorkomen achterhaald blijkt te zijn. Want men ziet binnen de kortste keren dat er bepaalde belangen tegenstrijdigheden zijn in het land. Dat bepaalde groepen zich gaan organiseren en de verkiezingen proberen te beïnvloeden om hun eigen belangen veilig te stellen. En dat verklaart ook waarom uh, deze verkiezingen, zal ik maar zeggen, uit de hand lopen. Het laat nu figuren als Washington, als bindmiddel van de natie zijn weggevallen... opeens zien hoe verdeeld het land is... en welke belangengroeperingen allemaal tegen elkaar aan het vechten zijn. Achteraf zegt Jefferson de verkiezing van 1800, wat hij won, mm -hmm. uh, nipt... ook als een revolutie waarin de idealen van de vrijheidstijd... gewaarborgd zijn in de breuk met Engeland voorgoed. Het was gevaarlijk, schreef hij, maar de storm is voorbij en we zijn in de haven. Hoe denken jullie daarover? <laughs> Hij was heel mooi met zijn woorden. Ja, Dat is ja, ja, heel ja. mooi, hè? <laughs> het klinkt zo. Het klinkt prachtig, ah, maar ja. de werkelijkheid is uh, wat weer barstiger. Oh. Uh, ja. en en. en eigenlijk, is, eigenlijk is Matthijs de vraag, was het heel anders geweest als Adams had gewonnen? De geschiedenis van de VS. Nee. nee dus. Waarschijnlijk nee. niet. Nee. Wat je natuurlijk wel kunt zeggen over 1800 is dat het... Uh, uh, en ik weet, ik weet niet of je dat... dat moet je zeker geen revolutie noemen... maar het was wel de eerste keer in de Amerikaanse geschiedenis... dat dus de republiek van partij is gewisseld. Ja. Ja. En, en in die zin was het natuurlijk wel iets bijzonders. Dat ondanks zonder zonder alle, dat er een staatsgreep had Ja, de ondanks alle ellende die die campagne met zich meebracht... en het venijn en het gif... Uh, is het uiteindelijk vreedzaam afgelopen? Dat nou, heeft Hamilton zijn leven gekost, geloof ik. Nee, dat was niet zo. Maar goed, de ruzies die uit deze politieke campagnes voortkomen, dus de. de, de Tweede kandidaat naast Jefferson aan, aan zijn kant. Die Aaron Burr, een New Yorkse politicus. Dat is degene die inderdaad dan met Hamilton het aan de stok krijgt. En hem vier jaar later in een duel... Ja, maar je kon niet helemaal ongestraft mensen beledigen in die tijd. Nee, duels waren duels. in sommige deelstaten wel verboden, maar ze vonden toch plaats. Was, was Burr niet toen vicepresident? Ja, de grap is dat hij eigenlijk uh, het gelijk aantal stemmen kreeg uh, als Jefferson. Omdat uh, iedereen stemde heel braaf voor het partijticket. Uh, en daardoor hadden Jefferson en Burr evenveel stemmen. En toen heeft Hamilton nog uh, moeten lobbyen... om Jefferson via de stemming in het congres president te laten worden. Oké, okay, dus een van de founding fathers is doodgeschoten... door de vice-president <laughs> van de Verenigde Staten. Dat moet ik ook nog even vermeld. Heel, dood, heel kort, ja, de dood van de Adams en Jefferson. Zelfde het is, het is, het is, het is dag, hè? Waarbij 50 Adams jaar later, ook precies, nog ja. heeft gezegd, en Jefferson's, of Adams heeft bij zijn dood nog gezegd, en Jefferson survives, terwijl die een paar uur eerder was dood. Ja, gegaan. ja. en het is natuurlijk het is een hele mooie geworden in die Amerikaanse geschiedenis. Het is precies 50 jaar uh, na 4 juli 1776. Dus dat was. En je kunt in Monticello naar de kamer waar hij gestorven is, Jefferson. En uh, het is nog zo'n ademloze kamer. It, uh, je boek heet, zeg het nog een keer: 1600 Pennsylvania Avenue. En hij is uitgekeerd bij. Balans. Balans. Eros van de Beeld, Paul Bril. Heel vriendelijk bedankt. Volgende week gaan we door over Lincoln. Weet er nog niet, nou, in ieder geval met Frans van Hagen natuurlijk... maar we weten nog niet precies wie zijn tegenstreven zal zijn. Um, dit was het eerste uur van OVT. Um, Zometeen na het nieuws... Um, de Friese kleine man. De Friese kleine man. En in ieder geval Gerrit ook... Keizer. Uh, ruzie, uh, verontwaardiging bij... Uh, ver Bourgondische wijnboer over het feit dat een van hun meest prestigieuze chateaus... En een spoor terug over gedwongen castratie. Tot de uur. Zo. Zometeen bent u welkom op de perstribune. We gaan naar de actualiteit. Govert van Braggel praat met hare Maartje van Wegen over afscheid van de radio. Mooie verhalen, mooie muziek.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 Dit is Radio 1.